Zijn advocaat vroeg in de rechtszaal met klem om rekening te houden... met de posttraumatische stoornis die Van der Sloot zou hebben opgelopen. Afgelopen vrijdag zei de Nederlander nog... niet of hij met alle aanklachten eens was. Het is nog onduidelijk of Van der Sloot schuld bekend aan roofmoord... of dat hij blijft bij zijn verklaring dat hij in een vlaag van woede heeft gehandeld. De openbaar aanklager wil dat hij 30 jaar de gevangenis ingaat. De zitting is verdaagd totdat de rechter uitspraak doet.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 Het was voor het eerst sinds de opstand tegen zijn bewind dat Assad het volk in het openbaar toesprak. Door de maatregelen tegen wateroverlast in Groningen zullen veel zoetwatervissen doodgaan. Veel vissen zijn door het spuien van miljoenen kubieke meters water in zeebeland. Dat zegt de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. De federatie benadrukt dat ze in het zoute water niet lang overleven. Ook vissen die nu in gebieden leven die onder water zijn gezet, lopen gevaar. Als de waterstand is gedaald, worden die gebieden leeggepompt. Voor vissen die in Groningse Beken leven... bracht de hoge waterstand juist voordelen. Door het hoge waterpeil was er meer voedsel... en is er veel slip weggespoeld. De parlementaire enquêtecommissie De Wit wil oud-minister Bos... en oud-president Welling van de Nederlandse Bank nog een keer verhoren. Ze zijn opgeroepen om eind deze maand nog eens te getuigen. Op 25 en 27 januari hoort de commissie acht mensen... De commissie heeft nog vragen over de kosten voor de staat... van de koop van ABN AMRO en Fortis. Rond de jaarwisseling zijn 186 gewelddadigheden gemeld... tegen de politie, brandweer en ambulancepersoneel. Dat zijn de definitieve cijfers van de politie. Er waren 13 incidenten meer dan een jaar eerder. Op nieuwjaarsdag werden al voorlopige cijfers gemeld... en ook daaruit kwam naar voren dat het geweld tegen politie... en hulpverleners is toegenomen.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 In de kabinetsformatie hebben VVD, CDA en PVV afgesproken dat er niet aan die aftrek wordt getornd. Naar verluid stelt het Strategisch raad verder voor om meer aandacht te geven aan duurzaamheid en om de arbeidsmarkt te hervormen. De brand die een Albert Heijn filiaal in Quinshul verwoestte, is veroorzaakt door een jongen van acht, dat zegt de politie in het dorp in het Westland. De jongen is vanochtend verhoord in wat de politie een kindvriendelijke studio noemt. Daarna is hij naar huis gebracht. De jongen van acht kan vanwege zijn leeftijd niet worden vervolgd. Het weer bewolkt en overwegend droog. De temperatuur daalt tot een graad of zes. Morgen regen, veel wind en ook ongeveer negen graden. ANWB ah, heeft caseinformatie. Een woensdagavondspits die een stuk minder druk is dan normaal... is dat een kleine 80 kilometer file. Maar weinig zaken die opvallen. De langste vierde staan op de A12, Utrecht-Arnhem... tussen Dunetten en Driebergen over 6 kilometer. Op de A20, vanaf Gouda naar Hoek van Holland gaat het langzaam... tussen Nieuwekerk aan de IJssel en knooppunt de Bresplein 5. De A28 Utrecht-Zwolle, ook daar langzaam rijden en veel stilstaan... tussen de afritten Ten Dolder en Leusden over 8 kilometer. En ten op de A50 arnhem Os 6 kilometer voor het knooppunt Ewijk.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 Ook Robert Vos van Van Haren-Schoenen weet dat IAK het anders doet. Met resultaat. Ervaar het op iak.nl samen. Het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carrasso en Tim Overdijk. Goedemiddag, zes minuten over vijf. Mocht u naar Oranje willen kijken in de eerste ronde van het EK Voetbal... er zijn nog kaartjes genoeg voor de wedstrijden. Straks hoe dat komt... De Kamerfractie en de bewindslieden van het CDA kunnen zich opmaken voor heel wat discussies. Er komt een rapport van het Strategisch Beraad met voorstellen voor de koers van de partij. En zo is vandaag uitgelekt, daarin wordt de hypotheekrenteaftrek ter discussie gesteld. Michiel Breedveld in Den Haag, Michiel, maakt dan in dat rapport ook meteen concreet duidelijk hoe er iets aan die hypotheekrenteaftrek zou moeten veranderen? Ja, ik realiseer me dat half Nederland de adem vasthoudt. Wat gaat er veranderen? Uh, ja, zo concreet is dat rapport niet. Uh, het is meer het nieuws dat het CDA iets wil gaan doen aan die hypotheekrenteaftrek. aftrek want um, ja, het is toch een heilig huisje geweest voor de partij. Uh, Jan-Peter Balkende heeft bij de laatste verkiezingen in 2010 nog gezegd uh, dat dat ook een absoluut breekpunt zou zijn voor de partij bij uh, coalitieonderhandelingen. Ja, en nu zie je dat na het wetenschappelijk uh, instituut uh, eind uh, vorig jaar nu ook uh, dus een uh, adviesorgaan, namelijk dat strategisch beraad, wat de toekomstvisie moet gaan formuleren, nu ook pleit voor een een aanpak van die hypotheekrenteaftrek. Ja, uh, en het belangwekkende daarvan is dat uh, in de politiek dan geen meerderheid meer is voor het behoud van de hypotheekrenteaftrek. zoals die nu geldt. Alleen de VVD en de PVV zijn nog voor het behoud van de aftrek. Ja, dan denk je dat het toch vragen om problemen met de PVV. als het CDA hiermee aan de gang gaat? Ja, zeker als ze dat nu zouden doen. Want in het regerende Doogakkoord. Uh, is afgesproken niet te morrelen aan die aftrek. En het CDA is daar natuurlijk aan gebonden. Maar je weet, zoals bij alles in Den Haag, onder druk wordt alles vloeibaar. En uh, je zult zien dat uh, dit soort standpunten geformuleerd door het strategisch beraad... ook een rol zullen gaan spelen bij de onderhandelingen... over uh, eventuele aanvullende bezuinigingen, miljarden operaties. En dan is het natuurlijk heel erg aantrekkelijk... om ook naar die hypotheekrenteaftrek te gaan kijken. En voor wat voor veranderingen wordt er nog meer gepleit door dit strategisch beraad? Nou, geen grote koerswijzigingen. Het gaat meer om accentverschuivingen. Waar leg je als partij de nadruk op? En dan zie je dat uh, het strategisch beraad toch zegt van... Uh, ja, we moeten meer nadruk gaan leggen op duurzaamheid... In christelijke termen het rentmeesterschap... of het, ja, het, de zorg voor de schepping voor het nageslacht. Je kunt dan bijvoorbeeld ook denken aan de hervorming van de arbeidsmarkt. Het versoepeling van het ontslagrecht. Nu uh, toch geblokkeerd door de PVV. Ook daar zal de partij weer meer aandacht voor gaan vragen. Is niet nieuw. Heeft ook al in diverse verkiezingsprogramma's van het CDA gestaan. gestaan. En ja, wat ze ook zien... Uh, is dat er een meer ontspannen toon moet komen... op het gebied van immigratie en asiel. Nou, al met al genoeg elementen die voor spanning met de VVD en PVV kunnen zorgen. Aardig detail nog. Het gezin als hoek hoeksteen van de samenleving, herinner je je wellicht... Nou, dat is opengesteld voor meer modernere en diversere samenlevingsvormen. Goed. Hey, en dan heb je het over accentverschuivingen. De, daarmee mogen we niet zeggen dat het CDA dan linkser wordt. Nou, ja, het CDA ziet het vooral als een vorm van... Ja, wat je herbronning zou kunnen noemen. Ook weer zo'n christelijke term. Of een zoektocht naar de eigen oorsprong... om van daaruit weer een nieuwe missie te formuleren... Ja, het CDA heeft na de verkiezingen in 2010 een wat rechts-imago gekregen... mede door de politieke samenwerking met de PVV. Ja, daar neemt de partij wel meer afstand van. Uh, maar in diverse media wordt het betiteld als een ruk naar links. Maar zo zou ik het niet willen noemen. Uh, bijvoorbeeld de, de hypotheekrente en duurzaamheid zou je als links kunnen zien... Maar de hervorming van de arbeidsmarkt toch duidelijk niet. Hoe dan ook uh, gevoelige politieke thema's in een stuk... dat het strategisch beraad gaat presenteren. Volgende week is het de rapport dat ze in Den Haag serieus zullen nemen... of verdwijnt het, zoals met veel stukken gebeurt in een la? Nou, dat denk ik niet. Uh, dit is toch wel een zeer serieuze uh, poging van uh, Rut Petroom, de partijvoorzitter... om de partij weer in de lift te krijgen... na nou ja, de dramatische verkiezingsnederlaag... en de nog altijd ronduit belabberde peilingen. En als je goed kijkt, zie je die beweging, uh, zie je uh, het nu al in gang gezet bij de fractie. Die blokkeerde bijvoorbeeld de 130 kilometer per uur. En uh, zo pleit de fractie ervoor dat uh, om mensen te stimuleren hun hypotheekschulden af te lossen onlangs nog. Ja, en daarmee is het CDA dus nu al de ruimte in het regeren aan het verkennen. Michiel Breedveld, dankjewel. Dan het Centraal Sociaal Planbureau moet ik zeggen. Volgens het Sociaal Planbureau hebben de miljoenen die sinds 1995 zijn geïnvesteerd in het onderwijs helemaal niks opgeleverd. De resultaten van de CITO-toetsen zijn geen haar beter dan vroeger. Op de basisscholen snappen ze niks van deze conclusie. Neem de basisschool De Bijenkorf in Eindhoven. Wat een zooitje is het hier. Ze staan allemaal op tafel. Wat is de diepere gedachte hierachter? Als ze jarig zijn, dan mogen ze kiezen waar de rest van de kinderen gaat staan, zitten. En dit is toch het gevolg. Ja. Ja. Nou, even bijkomen. <laughs> Aan de andere kant, wat een lawaai. Hans Bernste, u bent de directeur van deze school. Daar ja, heb je het al. Wat leren ze daar nou mee? Met deze vertoning. Ja. Dit is een ontzettend leuk, leuk gebeuren, een heel sociaal gebeuren. Als je ziet hoe die kinderen met elkaar omgaan... Oeh. hoe een eenvoudige uh, verjaardag tot één groot feestmoment uh, kan leiden. Dan ja. ja. nou zegt het Sociaal Cultureel Planbureau... Uh, moet je horen, die scholen hebben sinds 1995 ongeveer 75% meer geld gekregen. En we zien het eigenlijk niet terug in de resultaten. Ik denk dat zij kijken de -toetsresultaten. Ja, opbrengsten en dan gaat het over taal en rekenen. Maar wat ze vergeten is dat er ondertussen eh, verschrikkelijk veel op het bordje van het onderwijs terecht is gekomen. Alles wordt hier eh, naartoe geduwd. Als je ziet wat we, wat we over ons heen krijgen, omdat eh, we te maken hebben met een oude gezin, die van ons ook verwachten dat we de zaak moeten opvoeden. Dat heeft een heleboel extra investeringen gekost. Eh, we, we kunnen die leerkrachten niet nog meer belasten met nog meer... Kinderen in de groep, dat gaat bijna niet. Ik heb toevallig onlangs twee leerkrachten gestuurd naar een congres over omgaan met agressieve ouders. Dat is verschrikkelijk belangrijk. Wij krijgen daar steeds meer mee te maken. Dat, dat, daar hebben we de middelen voor nodig, daar hebben we geld voor nodig. Daarom moeten die klassen niet zo groot worden. Dus u zegt eigenlijk, het klopt wel dat we niet hoge scoren in die situ-toetsen. Maar we hebben veel meer op ons bordje gekregen. We hebben veel meer op ons bordje gekregen. En desondanks zijn onze opbrengsten gelijk gebleven. In ons geval zijn dat voldoende opbrengsten. En daar zijn we heel erg tevreden mee. En dat heeft een heleboel kruim gekost de afgelopen tijd. En dat hadden we zonder die investeringen, hadden we dat nooit gehaald. Dan waren die opbrengsten gewoon veel minder geweest waren we achteruit gegaan. Met andere woorden, we mogen ook blij zijn ook, dat het niet erger is geworden. Ik denk het wel, ja. Maar wat ik niet helemaal kan volgen is... als je als leerkracht veel minder leerlingen in een klas hebt... dan je vroeger had. 20 tegen 40, Pak weg. Dan heb je toch ook veel meer tijd voor dat soort dingen. Dan zou het toch beter moeten gaan. Ja, maar die, ik denk dat de problematiek... vele malen zwaarder geworden is. Ja, als het kind thuis kwam twintig jaar geleden... en hij had het op je donder gekregen... dan kreeg je er thuis nog eens een keer op je donder bij. Nu is het zo dat de ouder naar school komt... en die zegt van mijn zoon... Vertelt dat hij niks gedaan heeft. Kom eens even verantwoording geven, juffrouw. Ja, je kunt dat niet vergelijken. Twintig kinderen van, van kinderen van toen of veertig kinderen van toen... en veertig kinderen van nu. Al met al, wat dacht u vanochtend toen u hoorde... dat uh, het uh, Sociaal Cultureel Planbureau zei van... eigenlijk is het weggegooid geld. Ikzelf ben dan ook geneigd om te zeggen... jongens, gooi eens even de zaak een week dicht. Laat dan eens even iedereen merken wat er dan gebeurt... als we, als we niet meer werken. Want dan, dan staat de zaak op zijn kop natuurlijk... In subordinatie? <laughs> uh, ik, ik denk dat hierdoor de, de publieke opinie en de politieke opinie uh, beïnvloed zal gaan worden. En dat is verschrikkelijk gevaarlijk. Dat vind ik doodzonde, want dat verdient hier niemand. Zo was te horen bij basisschool de bijenkorf in Eindhoven. Daar was Trudy van Rijswijk. En zometeen schakelen we met verslaggever Rink Kamer. Die is bij de sluis bij Eefde. die vorige week in het water stortte. Na zes uur gaan ze die sluis omhoog proberen te takelen. Wij willen gewoon dat er een zorgvuldig rapport is. Stand... En dan gaan we door naar de AWB. bij Kees Kwaks. die het overzicht van de files heeft. Kees. Een avondspits die er het best mee door kan. De vertragingen blijven beperkt. bij elkaar zo'n 70 kilometer. Dat is wel eens meer op een woensdagavond. De twee files die er uitspringen qua lengte zijn de A13. daarna Rotterdam. tussen Delft en, en klein Polderplein 8. En de tweede staat op de 28 Utrecht richting Zwolle. Het gaat langzaam het hele stuk vanaf Utrecht-Uithof tot Leusden over 12 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal. Het Lucella Carasso en Tim Overdik. Het loopt nog de niet storm met de Nederlandse belangstelling... voor het Europese kampioenschap voetbal deze zomer. Pas de helft van het aantal beschikbare kaarten is besteld. Rob Polderman van supportersvereniging Oranje. Goedemiddag. Goedemiddag. En Dat gaat normaal gesproken wel anders bij grote toernooien. Nou, helemaal afhankelijk van hoe ver het uh, de afstand van Nederland is, natuurlijk. Zuid-Afrika was uh, min of meer vergelijkbaar bij wat we nu zien. Maar het vorige EK in, in, in Zwitserland en Oostenrijk, dat was natuurlijk heel anders. En nu moeten de mensen naar Oekraïne en dat uh, trekt niet zo kennelijk. Ja, het is toch een, een hele, hele reisafstand. En uh, er zijn twee belangrijke vragen: Eén, hoe kom ik er? En twee, als ik er ben, waar, waar ga ik verblijven. En wat zijn dan nu de antwoorden daarop? Want het is toch zo, lijkt het een beetje koud waterverwees voor de oranje supporter. Nou, valt wel mee, maar het is, het is een redelijk andere wereld waar je terechtkomt en... Uh... De hoeveelheid accommodatie die is daar ja, beperkter dan, dan dat we normaal gesproken in West-Europa verwachten. Uh, standaardaccommodaties zijn ook behoorlijk aan de prijs. Uh, en het is toch ook een hele reisonderneming om er te komen. Je zult moeten vliegen en de hoeveelheid vlucht is ook uh, beperkt. En hebben ze daar campings? Want dat is voor Nederlanders natuurlijk ook altijd belangrijk. Hè? De oranje camping. Nou, die oranje camping die zal daar, die zal daar zijn. Uh, maar dat is het dan ook. Nou, u gaat binnenkort met een delegatie daar naartoe. Wat gaat u doen? Gaat u nog proberen iets, iets te regelen waardoor het wat toegankelijker wordt? Nou, onze taak is natuurlijk heel erg om informatie te verzamelen en door te geven aan de supporters. En uh, wat we voor de rest gaan doen is, is voorbereiden hoe we in juni uh, daar de, met de supporters samen er een, toch een heel mooi voetbalfeest van gaan maken. Ja, hoeveel supporters verwachten u uiteindelijk? Ja, het zal altijd blijken dat uh, Nederland 6.000 kaarten krijgt officieel. De vraag is of die afgezet gaan worden. Maar uh, je zult zien dat in de rest van het stadion toch ook heel veel mensen in een oranje shirt uh, zullen opduiken. Dus uh, de, dat kunnen er zomaar 10.000 of meer zijn. Zou het anders zijn geweest als Nederland in uh, Polen zijn groepswedstrijd had gespeeld? Ja, dat, dat was zeker te verwachten. Uh, als je, als we de groep de zijde, in Gdansk hadden gespeeld... dan had je een heel ander verhaal gekregen... qua aanreis, afstand, uh, uh, mogelijkheden. En dan was, het, uh, dan was het veel, veel massaler geworden. En als je nu nog op een idee wordt gebracht hè, door u... en denkt, goh, ik wil er toch graag heen... wat moet je dan doen om in aanmerking te komen voor een kaartje? Waar kan nou, je die kopen? Sowieso uh, uh, lid worden van uh, Support Club Oranje. Uh, dat moet. Uh, of of ons Oranje, ja. want Daar staat het voor open. Uh, anders zou je het eventueel nog kunnen proberen bij UEFA. Dus lid worden en, uh, en, en via de, de kanalen die daarvoor zijn... En de, die krijg je als je lid wordt uh, een kaartje bestellen. Een kaartje bestellen en dan heb je dus een hele grote kans... dat je er eentje ja. krijgt ook. Ja, een mooie kans. Ja, een mooie kans, niet uh, 100%. Nou Nooit honderd procent. Iedereen die tot de vandaag heeft besteld die, die honderd uh, procent. En vanaf nu uh, een zeer, zeer goede kans. Rob Polderman van de supportersvereniging Oranje. Goede reis naar Oekraïne. Bedankt. Ik zou zeggen, uh, baan de weg voor de supporters. En uh, wij horen u vast tegen die tijd wel. Nog zes maanden te gaan. De sluisdeur in Eefde die vorige week naar beneden stortte... wordt vandaag omhoog getild. Het ding weegt vele tonnen, dus dat is een flinke klus. Bij de sluis, Rink, Kamer. Rink, vanaf zes uur moet het gaan gebeuren. Hè? Wat voor voorbereidingen tref je voor zoiets? Nou Tim, misschien hoor je het uh, op de achtergrond. Uh, er staan hier uh, uh, kantoren te draaien van uh, grote vrachtwagens. En... Uh, Grote kranen staan hier midden op uh, de sluis. En als ik over de rand kijk, in, het, in de sluis, dan zie ik uh, die deur die uh, zo'n 90 ton weegt uh, in het water hangen. Een deur van een meter of acht hoog. En uh, die is van een meter of twintig denk ik naar beneden gekomen. Dus dat moet een enorme knal geweest zijn uh, vorige week. Gelukkig was hier uh, toen geen schip wat er net onderdoor vaarde. Uh, Jan uh, uh, Huurman van Rijkswaterstaat. Um, wat gebeurt hier allemaal? Want het maakt een hoop herrie. Ja, we zijn aan het onderzoeken wat de oorzaak geweest is, maar belangrijker is nog hoe snel kunnen we aan herstel komen. Daar moeten we naar de deur kijken uh, of daar schade aan ontstaan is. En die kranen die zijn nodig om zometeen die deur omhoog te takelen en er worden grote lampen neergezet. Wat verwacht u aan te treffen? Ja, dat weten we niet. Alles zit op dit moment onder water. Het grootste gedeelte zit onder water. Als we de deur opgetakeld hebben met deze kranen, dan kunnen we de onderkant bekijken. Maar er kunnen ook duikers het water in om de drempel van het, uh, van het sluiscomplex te, te onderzoeken. Om te kijken of daar schade aan is. Want daar is natuurlijk is deze, deze deur uh, enorm op terecht gekomen. Ik zie ook mannen in die pilaren waar langs uh, de uh, sluisdeur omlaag zakt, normaal gesproken. Wat zijn die aan het doen? Ja, er zitten grote contragewichten in om de sluizen op en neer te krijgen met grote kettingen. Nou, die contragewichten zijn nu veiliggesteld. Dan gaan we nu onderzoeken of die nog te gebruiken zijn in de toekomst. Zoals het er nu uitziet is dat wel zo het geval. En uh, ja, er moet ook naar de kettingen gekeken, de kabels worden gekeken. En de betonconstructie moet nog helemaal goed zijn. Uh, nou zien we in de verte de lichtjes van de schepen die langs de kade uh, liggen. Die, die, die wachten hier al een week. Uh, Jaarlijks dus komen hier 17.000 schepen langs. Hoe lang moeten die uh, schippers daar nog blijven liggen, denkt u? Ja, dat, dat vragen ze iedere dag aan ons. Dat, uh, dat vragen ze iedere dag. We <laughs> horen het antwoord niet. Nou, het gebroken uh, verbrak uur? de verbinding. Ja. Daar zijn nou, in ieder geval we om zes rink. uur gaat. Uh... Ik zal weer uh, beginnen. Wij gaan en gewoon het uh, verhaal afmaken we voor we de de... je, Rink. Uh, na zes uur hoor je weer. Gaan we zorgen dat de verbinding nog beter is dan die was? En dan horen we of die sluis uit het water komt. Dan door naar Groningen, naar Westerbroek. Daar is verslaggever Jeroen de Jager. Hij is bij een bedrijf dat veel zaken doet met onze oosterburen. Nu de Duitse economie het de afgelopen jaar weer is gegroeid... is het de vraag wanneer die groei overslaat naar Nederland. Jeroen, het bedrijf waar je nu bent, ja, hè, wat, wat wordt daar vooral gemaakt? Nou, ik zei in het vorige uur al, het is een uh, bedrijf dat uh, glasvezelproducten uh, maakt. Ze maken in feite grondstoffen die weer worden verwerkt in allerlei andere producten. Bijvoorbeeld om uh, de, de bekasting van een boormachine uh, stevig te krijgen. Daar worden die uh, glasvezels in gebruikt in uh, bumpers van de auto's. En ze noemen het wel een hele cyclische industrie... die heel erg snel reageert op de bewegingen in de markt als het in Duitsland slecht gaat... Uh, want voor 70% worden de producten hier naar Duitsland geëxporteerd. Als het in Duitsland slecht gaat, dan uh, wordt dat hier direct gemerkt. Ja, een aantal jaar geleden heeft het bedrijf nog werktijdverkorting moeten aanvragen... voor een deel van de werknemers. Zijn die inmiddels allemaal weer aan ja. het werk? Ja, dat was in uh, de vorige crisis, 2008-2009... werktijdverkorting voor uh, 500-600 werknemers hier. Alle, alle uitzendkrachten, de 100, gingen eruit. En die 500-600 zijn nu weer volledig aan het werk, uh, Gerard Burger, directeur hier. Uh, u merkt dat dus allemaal heel snel in Duitsland. Die 3% groei van de Duitse economie de afgelopen jaar. Uh, heeft dat voor u ook geen wintereieren gelegd? Uh, toen wij uit de eerste dip kwamen van de crisis in 2008-2009... is daarna een hele uh, sterke groeispurt geweest. Getrokken door de Duitse economie. Uh, in de tweede helft van het afgelopen jaar is voor ons de tweede dip langsgekomen. Die tweede dip lijkt weliswaar veel minder diep... dan de eerste dip in 2008, 2009. En hoe zit dat nu? Trekt dat nu ook alweer aan? Uh, we zien nu, uh, na het nieuwjaar jaar, uh, zien we de volumes aantrekken. En uh, wij, op dit moment hebben wij besloten om uh, eind van deze maand... weer een stukje productiecapaciteit op te starten. Is dat een signaal dat, het, dat die groei van die Duitse economie gewoon doorzet? Ook in het eerste kwartaal nu van 2012? Uh, wat je ziet is dat uh, de consumenten in Duitsland... minder geschrokken zijn door de activiteiten in Zuid-Europa. En ja, de consumentenbestedingen zijn heel goed op niveau gebleven in Duitsland. En ja, dat is belangrijk voor de tak van sport waar wij in opereren. Ja, want dat is bijvoorbeeld één zo'n groeicijfer... die 3% uh, groei in de, van de economie als geheel in Duitsland. Maar ook de consumentenbestedingen... die zijn met 1,25% afgelopen jaar toch gegroeid. Wat doen die Duitsers nou anders... Dan wij. Hoe kunnen wij het anders doen? Ja, ik denk dat wij als Nederlanders toch ons te veel hebben laten meenemen in de negatieve berichten rond de eurocrisis. Dat wij daar te sterk op reageren. En in Duitsland zie je dat de consumentenbestedingen goed op niveau zijn gebleven. Terwijl in Nederland daar toch iets meer teruggang in is gezien. En zegt u dan: het is allemaal psychologie, of wat? Nou ja, de economie is voor een heel groot deel massa-psychologie. En zeker als het gaat om consumentenvertrouwen... Ja, dan is het heel belangrijk hoe de gemiddelde consument denkt en uitgeeft. Ja. Nou zou u, zei u net, uh, op dit moment trekt het allemaal weer aan. En toch is in het laatste kwartaal van 2011... ook die Duitse economie een beetje teruggevallen. Met uh, min 0,25 procent, het is niet veel, maar toch. Uh, heeft u dat gemerkt? Ja, dat hebben wij gemerkt. Dat is echt de tweede dip die wij in de tweede helft van 2011 lang zien komen... En daarbovenop krijg je ook nog een eindejaarseffect. Waarbij alle eh, producenten proberen hun eindejaarsvoorraden te minimaliseren. En omdat wij in een keten zitten van eh, verschillende productiestappen totdat het pas bij de consumentenproducten komt. Ja, merken wij dat in versterkte mate. Ja. Ja. Nou, wij staan hier in een hal met die glasvezelproducten. Hier zijn die draden die dan vervolgens... Ja, wat gebeurt er mee? Ja, dit zijn spinpakketten. Die hebben wij op de spinnerij uh, gevormd. Dat is eigenlijk een uh, oneindig lange draad die op een klos wordt opgewikkeld. En die worden uh, in deze afdeling van binnenuit afgewikkeld... en in korte stukjes gehakt van ongeveer 4,5 mm. Nou, voorlopig zal het daar, uh, zullen deze afgewikkeld blijven worden, want het gaat dus goed. En dat wordt hier gemerkt, bij PPG. Een bedrijf dat dus veel zaken doet met Duitsland. Jeroen de Jager was daar in Hoge Zand. En de ondernemer had het over massapsychologie. We gaan gewoon praten met een econoom. Karsten Brzeski, goedemiddag. Ja, hallo, goedemiddag. Is het zo simpel, massapsychologie... waardoor in Duitsland het vertrouwen bij de consument... beter is dan bij ons in Nederland? Niet alleen psychologie heeft wel met psychologie te maken, maar een ander verschil tussen Nederland en Duitsland is toch een beetje de huizenmarkt. En, uh, Duitsland heeft geen last van, uh, van een krimpende huizenmarkt. Uh, de Duitsers hebben niet te veel last van, van hoge schulden en de Duitsers vergeet ook niet. We hebben gewoon wel tien jaar achter de rug waar zij gewoon eigenlijk niet vooruit gingen al met dat koopkrachtvaatje. Dus nu is het een beetje, wij gunnen ons weer iets en we kunnen nu weer geld besteden. Maar het moet meer zijn dan alleen die huizenmarkt die de, uh, deze groei van 3% over het afgelopen jaar verklaart. Zeker, het is meer dan de huizenmarkt, dat is meer dan de consument nog steeds de Duitse export. Het zijn de investeringen. Duitse bedrijven investeren weer in het binnenland. Niet alleen maar buiten. En dan is natuurlijk wel dat de Duitsers niet alleen naar andere Europese landen exporteren. Maar ook gewoon naar landen als Amerika en China. Zijn ook toch top bestemmingen van de Duitse exporten. En die doen het ook 2011 nog heel goed. Dus vandaar gewoon export, investeringen en consumptie. Dus echt alle drie. Die maken dat de Duitse economie zo goed deed. Maar de export in Nederland is toch ook de belangrijkste manier om de economie draaiende te houden voor Nederland. Wat, wat is dan het verschil tussen Duitsland en Nederland? Wat doen zij beter dan wij? De Duitsers hebben eigenlijk toch de laatste tien jaar weer iets meer gericht op het oude, uh, made in Germany. Dus de echt de, de zware industrie. Uh, ze hebben geprobeerd daar gewoon eigenlijk gewoon de productiekwaliteit te verhogen. Um, en... en... Daar zit Nederland iets minder in. Nederland zit iets meer in, in chemie en in, in voedsel. De Duitsers zitten echt naar de auto's, maar denk ook gewoon echt aan, aan fabrieken. Er zijn complete fabrieken gewoon in, in China en Azië opgericht, alleen maar door Duitsers. Nou is het wel zo dat het laatste kwartaal van 2011, hoewel die cijfers nog formeel en officieel moeten worden bevestigd, daar ook wel een krimp eh, te zien is geweest. Hè? Um, wat is in dat opzicht de verwachting voor 2012 voor de Duitse economie, waar wij in Nederland al in een recessie zitten? Ja, dus in, in de recessie uh, verwachten we niet voor Duitsland uh, wel in, in, een duidelijke afzwakkingen. Inderdaad, dus in, in krimp, vierde kwartaal 2011. De eerste kwartaal zal ook redelijk zwak staan. Ik denk nul groeien. Ligt ook een beetje aan het weer. In Duitsland altijd belangrijk. Is De laatste twee jaar als het een beetje sneeuwt, dan valt de economie uh, stil. Uh, over het gehele jaar verwachten we toch ongeveer een half procent groeien. Dat klinkt niet veel, maar twee jaar met 3% procent en 3,7 procent groeien is natuurlijk ook een half procent veel, vergeleken met het feit dat bijna alle andere landen van de eurozone in een recessie gaan zitten. In tijden van somber toch nieuws dat je als een economische opsteker kunt gebruiken. Kijk al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 Joran van der Sloot heeft tegenover de rechter verklaard... dat hij de Peruaanse Stefanie Flores heeft vermoord. Ze werd in mei 2010 gewurgd in een hotel in Lima. Van der Sloot zei dat hij alle aanklachten van moord en roof accepteert. Daarmee hoopt hij strafvermindering te krijgen. Er is 30 jaar cel tegen hem geëist en waarschijnlijk is de uitspraak vrijdag.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 zegt de Hengelsportfederatie Groningen-Drenthe. De federatie benadrukt dat vissen in het zoute water niet lang overleven. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer met Marco Verhoef. Vrij veel bewolking, hier en daar valt wat motregen. Vannacht is het op de meeste plaatsen toch wel droog. Het blijft in elk geval erg zacht, met een graad of 7 als minimumtemperatuur. Misschien in het zuiden nog een paar opklaringen. En ook morgen hebben we over het algemeen veel bewolking en hoge temperaturen. Het wordt een graad of tien maar liefst. En de bewolking wordt ook dikker in de loop van de dag. En dat betekent ook dat er wat regen gaat vallen van het noordwesten uit. Er staat een stevige wind. Het waait hard langs de kust met windkracht 7 uit het zuidwesten. In de loop van de dag draait de wind naar noordwesten en gaat dan wat afnemen. En dat luidt een veel rustigere periode in. Want vanaf vrijdag is het een paar dagen droog. De wind valt weg. De zon doet goede zaken. En de temperatuur gaat omlaag. Het wordt zelfs licht winters in het weekeinde, 4 tot 6 graden. en in de nacht misschien wel een een paar graden vorst. Zie, kleine 100 kilometer file. Weinig bijzonderheden. De A1 vanaf Amersfoort naar Amsterdam. Een aanrijding bij Muitenslot. 4 kilometer file vanaf Bussum. De linkerrijstrook is dicht. Op de A12 Den Haag richting Arnhem. Langzaam rijden tussen knopen Lunet en Driebergen over 6 kilometer. Ook een ongeluk op de A12 Utrecht Arnhem bij Arnhem Noord. In de file vanaf de afrit Oosterbeek 3 kilometer. De linkerrijstrook is dicht.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 of via uw financieel adviseur. Drie over half zes, goedemiddag. U luistert naar het NWS Radio 1-journaal. Joran van der Sloot heeft een klein uur geleden bekend... dat hij de Peruaanse Stephanie Flores heeft vermoord. Toen de rechter hem vroeg of hij schuldig was... beantwoordde Van der Sloot die vraag dus bevestigend. Ja, de verdad heb ik gehoord de lo, lo cual gedaan. Ik heel Dus u in dit moment de los hechos. Sí, sí, ma. Correspondent Marion van Rooyen, wat voegt hij daaraan toe aan het uh, bekennen van schuld hier? Ja, hij, zegt, hij zegt dat hij er spijt van heeft. In een beetje steenkolenspaans, maar goed, duidelijk genoeg voor de rechter. En dan uh, vraagt de rechter: Dus je bekent schuld? En dan bevestigt hij nog eens ja. ja en wat betekent dit voor hem? Uh, dat betekent dat, de, ja, dat hij met de eis akkoord gaat. Uh, 30 jaar cel eist het Openbaar Ministerie. Maar het is helemaal bedoeld om juist strafvermindering te krijgen. Want daarna uh, kwam de advocaat van Van der Sloot aan het woord. En die zei, kijk, uh, hij bekent schuld. Hij heeft van begin af aan meegewerkt. Hij heeft een, uh, een, een gelijk schuld bekend ook uh, nadat hij gepakt was en uh, geondervraagd werd door de politie, terwijl er niet eens een tolk bij was. Dus kijk eens hoe Van der Sloot uh, prachtig meewerkt. En dat betekent uh, dat hij recht heeft op strafvermindering. En waar, waar hoopt de advocaat dan voor Van der Sloot op uit te komen? Hoeveel jaar? Ja, toch wel, toch wel de helft. De helft van die, 15, uh, van die 30 jaar die geëist is. Want uh, wat, wat hij daar ook aan toevoegde, van, uh, kijk eigenlijk is het allemaal... Uh, ...posttraumatische stressstoornis die hij heeft. Uh, hij voelt zich vervolgd door de hele wereld. Dat is ook de reden dat hij zo uit de slof zou zijn geschoten. Dat is de reden dat hij die Stephanie Flores vermoord heeft. Want, zegt Van der Sloot, ik heb haar vermoord... ...toen uh, zij in mijn computer zat te kijken... ...en achter de affaire Natalie Holloway kwam. He, die, die vrouw die verdween op Aruba vijf, precies vijf jaar voor de moord... Ja, hij hoopt dus uiteindelijk op, op 15 jaar. Wanneer wordt die uitspraak verwacht van de rechter? Vrijdag de 13e om tien uh, uur s ochtends. Hopen dat niemand bijgelovig is. Uh, want de, de advocaat van, de, van het slachtoffer, dus de familie Floris... Is, uh, hield na het proces nog een, een persconferentie. De familie is woedend. Die zeggen een psychopaat mag nooit vrijkomen. Hij moet levenslang krijgen... Uh, dit, dit is allemaal uh, uh, niet voor ons te verteren. Wij zullen het uh, over twee dagen weten. Marion van Rooij, dan hebben we weer contact. Dankjewel. Oké. Okay. Internetproviders Ziggo en Access for All moeten website The Pirate Bay blokkeren. Dat heeft de rechtbank in Den Haag besloten. The Pirate Bay is een website met zogeheten torrents. Die maken het mogelijk om zonder te betalen film- of muziekbestanden uit te wisselen. De zaak was aangespannen door de stichting Brein en directeur daar is Tim Kuik. Goedemiddag. Goedemiddag. Is dit uh, het winnen van de strijd of een eerste slag? Uh, dit is een belangrijke mijlpaal. Um, wat wij doen is, we gaan altijd eerst naar de ideale site om die aan te spreken. Als dat niet lukt, dan gaan we naar de hosting-provider. Dat is dat een uitspraak ja. van de rechter dat het Zweedse bedrijf dit moet doen, maar deswege ja. kwamen niet opdagen en vervolgens dacht u we gaan naar de providers. Um, ja, we zijn dus daarvoor ook nog naar de hosting-providers geweest. Dat zijn de providers die zo'n website met het internet in verbinding uh, uh, stellen. En toen is het ook in Nederland uh, ontoegankelijk gemaakt door die hosting providers. Maar vervolgens uh, is de site naar het buitenland gevlucht, zeg maar. En staat daar nu bij een Madafide provider. Niet duidelijk waar. Um, en, maar zij hoppen ook van de ene provider naar de andere provider. Dat helpt niet. Uh, Part B blijft uh, de wet en de rechtelijke vonnissen negeren. En dan komen de access providers zeg maar, als een soort laatste redmiddel in beeld. Uh, om dan de toegang tot die site te blokkeren. En je hebt er nu twee, waarvan wordt gezegd, die moeten ermee stoppen. Over tien ja, dagen moet dat beginnen. Waar, waar eindigt dit? Gaat u nu alle providers voor de rechter slepen? Gaan er meer sites ook die torrents aanbieden, gesloten worden? Nou ja, we hebben natuurlijk uh, de paardbij de paar grootste. Uh, ook uh, een die actief dus uh, het recht probeert te ontlopen. Uh, dus dan hebben we reden om naar die access provider gegaan, te gaan. Zijn we naar Ziggo gegaan, dat, omdat dat de grootste uh, consumentenprovider in Nederland is. Access for All die uh, voegde zich in, de, in het kort geding. En dus uh, uh, hebben wij die ook gedagvaard in de bodemprocedure. Natuurlijk gaan wij ook de andere uh, consumentenproviders vragen aan dit vonnis te voldoen. Ja. En doen ze dat niet, Ja, dan nou zou er een rechtszaak komen... En, op basis van het goed doortimmende vonnis wat er nu is... mag je aannemen dat, dat, uh, dan, uh, dat de uitkomst daarvan wel de... goed te voorspellen is. Dat zal die al hetzelfde zijn. Tim Kuik van de Stichting Brein. Gaan we even naar Reo Zinger. Goedemiddag. goede goedemiddag. Van internetburgerrechtenorganisatie Bits of Freedom. Kijkend naar de uitspraak, is u zo goed doortimmerd zoals meneer Kuik dat aangeeft? Um, de uitspraak zelf die moeten we nog wel um, even uh, nauwkeurig uh, doorlezen. Maar belangrijker is gewoon veel meer dat deze rechtszaak eigenlijk um, een beetje een achterhoedegevecht is. Um, Wat doet vinden dat? Nou ja, Bits of Freedom vindt het heel belangrijk dat uh, veel meer muziekmakers een eerlijke vergoeding voor hun werk krijgen. En het lijkt me dat deze rechtszaak uh, dat als uh, einddoel heeft. Um, maar deze rechtszaak gaat er eigenlijk helemaal niks in verbeteren. Um, uh, uh, het, het, uh, dit filter wat nu bedacht is, dat is uh, nou, heel makkelijk te omzeilen. Dat gaat dus niet goed werken. Um, en uh, de uh, muziekmakers en de filmmakers die, uh, uh, worden hier uh, helemaal niet beter van. Meneer uh, Kuik van Stichting Brein, u voert een achterhoedengevecht. Uh, filters ja. zijn makkelijk te omzeilen. Ja, nou dat, de ervaring in het buitenland waar de Part B geblokkeerd wordt wijst anders uit. Dat dat, dat, dat, dat, dat dat niet zou helpen. Uh, dus de feiten weer spreken die veronderstelling van Bits of Freedom. Meneer Zenger, Nederland loopt met het legale aanbod achter. En dat komt door het ongebreidelde illegaal aanbod. Wat de paard bij doet, dat is gewoon roofbouw. En dat moet je kunnen stoppen. En dat is juist belangrijk om uh, de investeringen in de innovatieve nieuwe digitale platforms uh, te, te, te stimuleren. Meneer Zenger van Bits of Freedom, het klopt niet wat u zegt. Uh, nou, wat ons betreft ligt het net andersom eigenlijk. Uh, uh, uh, dat mensen veel gebruik maken van websites als bijvoorbeeld de Pirate Bay. Dat komt omdat de het aanbod wat ze graag willen, dat het op dit moment gewoon niet is. Dus dat betekent dat als uh, de industrie met uh, goede alternatieven komt... bijvoorbeeld een... Uh, dus je naar bijvoorbeeld dingen als iTunes en Spotify... dus websites waar je uh, op een legale manier tegen betaling... Uh, films en muziek en tv-series kunt downloaden dan wordt daar wel degelijk van gebruik gemaakt. Mensen willen best betalen voor, eh, voor hun muziek en voor de tv-series. Maar wat je op dit moment gewoon ziet... is dat er heel veel tv-series in Amerika, die worden in Amerika vertoond... En die komen um, veel later, soms weken, soms zelfs pas jaren later, um, uh, in Nederland op een legale manier. Um, maar ja, als je op Facebook met Amerikaanse vrienden uh, praat, dan wil je toch graag uh, samen over die laatste episode, over die laatste um, uh, aflevering praten. Maar ik geloof toch wel dat er overeenstemming is tussen jullie beiden dat er toch wel betaald moet worden voor content die uh, op welke manier dan ook wordt aangeboden. En dat is bij de Private Bay niet het geval. Nee, dat klopt. Maar ik denk dat het heel slecht is om dan, een, uh, om dan met rechtszaken uh, uh, en, en, en slecht werkende filters dat proberen uh, te bestrijden. Terwijl een veel effectievere en veel positievere manier is door het aanbod uh, te stimuleren. Dus ja, door... Maar dat aanbod is er. Uh, u noemt zelf de Pirate Bay uh, of u noemt zelf iTunes en Spotify... Dat aanbod is er. Evengoed zien we dat, dat daar meer gebruik van moet worden gemaakt... om de beloningen voor rechthebbenden, voor makers... op een niveau te krijgen waarvan ze kunnen rondkomen. Ja, maar als je kijkt naar bijvoorbeeld Spotify en iTunes... er zijn de laatste tv-series die in Amerika wel worden aangeboden. In, um, uh, in Nederland die worden daar niet in aangeboden. Um, voor, uh, voor, sorry, voor Spotify bijvoorbeeld... Daar er bestaat geen, daar heb je een los programmaatje voor nodig... en er bestaat geen versie waarmee je op de iPad kunt kijken. Mensen willen wel lekker graag op de bank met een iPad voor de neus... naar de laatste tv-serie kunnen kijken. Meneer en dat zijn Kuik, allemaal dingen die dus niet kunnen... en die ervoor zorgen dat er dus geen of niet voldoende legaal aanbod is. Ja, meneer Kijk van de Stichting Brein. In ja. hoeverre bent u het eens? Nou, u bent u vast niet eens. De, de woordvoerder van Access voor All zegt... ja, we zijn, we zijn principieel oneens met deze uitspraak. Wij overwegen een, een beroep. Want dit, het, ja, dit voelt aan, ook als, zoals sommige mensen zeggen... als een Censuur op wat mensen met hun internetverkeer kunnen doen? Nee, als je kijkt naar wat er beschikbaar is op die illegale sites, hè, dan is uh, diezelfde informatie, diezelfde films, muziek, uh, boeken, uh, games, software, die is ook legaal te verkrijgen. Dus in die zin is er helemaal geen censuur. Maar die gaat u nou wel als het, meneer, is het is niet correct. De, de, de, de, meneer Bits freedom die wil graag eerder een tv-serie zien... en veel voelt daarom dat blijkbaar, dat de Pirate Bay... een gerechtvaardigd middel is uh, uh, om, dat, om dat aan te bieden. Nou, Wij vinden dat niet het ontwikkelen van digitale uh, platforms... en zeker het vroeg uh, uh, en snel ter beschikking stellen van... ...nieuwe films en nieuwe series, uh, en, uh, muziek en boeken enzovoort... ...heeft het nodig dat je het illegale aanbod uh, de pas kunt afsnijden. Want anders is het enige dat er gebeurt, is dat je... Ja. Uh, sites zoals de Part Bay een master geeft, uh, prima digitale master geeft. Uh, en, en, die kan dat, en daar kan het dan uh, vervolgens gratis op, uh, op aangeboden worden. De, en, de, veronderstelling, op allemaal... de veronderstelling dat, dat, dat een consument wel zal gaan betalen als hij even goede kwaliteit gratis om de hoek kan krijgen, is echt uh, onjuist. Nee, dat is, denk ik in de, dat is denk ik niet waar, want de, uh, de websites als bijvoorbeeld, uh, of diensten zoals bijvoorbeeld Spotify die functioneren nu al. Waar uh, mensen zijn, betalen? Op, daar zijn mensen op. Er zijn, uh, Spotify had vorig jaar al 3 miljoen betalende gebruikers. iTunes had vorig jaar 20 miljoen betalende gebruikers. Uh, dus, dat, uh, dus die gebruikers die willen dat wel doen, alleen uh, het aanbod is er niet. En dus gaan ze naar dat soort websites. Het ja. probleem ermee is dus ook dat um, met zo'n filter wat er nu is... dat is niet effectief. Dus wat er gaat gebeuren is dat er uh, meer rechtszaken gaan komen... en dat providers bijvoorbeeld gedwongen worden... om andere middelen te gebruiken om de toegang tot... Um, zo'n website als de Pirate Bay uh, te voorkomen. En die middelen die gaan steeds verder in op um, wat een internetgebruiker... Uh, of mensen houden ze steeds beter bij wat een internetgebruiker op het internet doet. En wij vinden dat um, uh, internetgebruikers gewoon van het internetgebruik moeten kunnen maken... zonder dat ze vol continu gevolgd worden daarin. Goed, de ja, dat uitspraak... is ook zo. Dat mag ook helemaal niet. Er is uh, een Europese, Europese Hof van Justitie uitspraak die dat verbiedt. Hè, daar gaat het dus niet om. Het gaat gewoon om een slagboom voor de toegang van de paardbeet. Dat is wat er aan de hand is. Dus het spookverhaal van oh, nou, zijn, nou wordt het hier straks China of, of Iran. Hè, dat uh, dat uh, gaat veel te ver. Dat is niet aan de hand. Goed dan ook. Interessant is de uitspraak van de rechter. Die is niet allemaal in lijn met wat er Europees is besloten. Dus dat hoge beroep. Wat we waarschijnlijk gaat komen, zal daar verdere helderheid in verschaffen. Stichting Brein, directeur Tim Kuik, hartelijk dank. En ik dank ook Rio Zenger van internetburgerichte organisatie Bits of Freedom. Goedemiddag. Met Romney gaat door als de gedoodverfde Amerikaanse presidentskandidaat... bij de Republikeinen. Straks meer. En hoe staat het ervoor op de Nederlandse wegen? Kees Kwaks bij de ANWB. Een wat minder drukke woensdagavondspits dan normaal. We komen zo'n 50 kilometer tekort en dat is op zich goed nieuws. Drie zaken die opvallen. De A1, Amsterdam richt, nee, Amersfoort richting Amsterdam... bij knooppunt Moudenberg, 4 kilometer. Dat is een aanrijding bij het knooppunt Maartenberg. Twee rijstroken zijn daar dicht. Op de A12 Utrecht-Arnhem hadden we een aanrijding bij de afrit Oosterbeek. Er staat 6 kilometer vanaf de afrit Wageningen. Maar daar is de weg inmiddels weer helemaal vrij. Een nieuwe aanrijding doet zich voor in de regio Europort, De A15 vanuit Rotterdam naar Europoort. Tussen knooppunt Charlois, Rotterdam-Charlois... en knooppunt Benelux staat 4 kilometer... De linkerrijstrook is dicht. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lucella Carasso en Tim Overdik. De Nederlandse turnvrouwen proberen zich in Londen te kwalificeren... voor de Olympische Spelen over een paar maanden, ook in Londen. Nederland kwam vanochtend al in actie... en daarna begon het wachten of die prestatie goed genoeg was... om de Spelen te halen. Edwin Cornelissen zit te kijken. Edwin, is er al meer duidelijkheid? Ja, ja, en het is geen goed nieuws voor de Nederlandse ploeg. Want ze staan momenteel in het landenklassement vijfde. Waar ze bij de beste vier hadden moeten eindigen. En Ach. dat betekent dat het grote doelplaatsing met het team voor de Olympische Spelen niet gelukt is. Nee, en, en mag Nederland nog wel individueel iemand afvaardigen? Om het een beetje goed te maken? Ja, het klinkt een beetje als een troostprijs. Hè? Maar ja, goed, dat is voor Nederland toch al heel wat hoor. Als je een turnster mag afvaardigen op een Olympisch toernooi. Komt ook niet alle jaren voor. Uh, maar dat is inderdaad het geval. Uh, deelname aan dit uh, test-event in Londen. Dat was al genoeg voor de Nederlandse ploeg om in ieder geval één individueel startbewijs te verdienen. We hadden ook al een NOC-NSF-nominatie op zak voor Selim van Gerner. Die had ze al behaald op het WK in Tokio eerder dit jaar. En er is vandaag nog een nominatie bijgekomen van Wyoming Massela Die deed dat op de sprong. En uh, haar nominatie staat tevens voor vormbehoud. Dus je kan zeggen dat Wayomi Marcela aan alle eisen heeft voldaan. Daar waar Celine van Gerner afwezig door een blessure nog wel vormbehoud moet tonen. Dat zijn dan de twee namen die uh, naar de Spelen zouden kunnen gaan. Maar daar moet de bond er dus weer één van kiezen, want er mag er maar één. En waarom is dat eigenlijk? Ja, dat zijn de regels hè, van de internationale turnbond. Die bepalen ja. dat, uh, dat er maar eentje mag gaan. En dat ja. is dan een ticket wat je zogezegd op land verdient. Dus uh, dan mag de bond zelf bepalen wie daar naartoe mag. En zoals bekend zijn de regels in uh, Nederland vrij streng. Moet je dus inderdaad uh, voldoen aan een top 12 klassering. Op een toestel of in een allround. Nou, dat geldt voor uh, Celine van Gerner en voor Wyoming Massela. Eén van die twee uh, zijn dus, uh, ja, wordt dus de deelnemer aan de Spelen. Ja, dat, dat, dat... zie je ook bij de mannen. Hè? Uh, ja. Daar gaat het tussen zonder land. En wammes? Ja. Daar neemt de bond maximaal vier weken de tijd voor om daarover te beslissen. Gaan ze daar bij de vrouwen ook even de tijd voor nemen? Dat is wel de bedoeling. Uh, maximaal vier weken ook in dit geval. Uh, en dezelfde criteria als bij de mannen zullen worden gehanteerd. Bij de mannen is uh, de medaillekans tijdens de spelen uh, leidend. Uh, nou ja goed, bij de mannen kunnen we ook echt over medaillen spreken natuurlijk. Met uh, Epke Zonderland die al zoveel heeft verdiend in zijn uh, rijke carrière. Bij de vrouwen ligt dat toch wat anders. Uh, dus ze hebben het wel dermate aangepast. Dat ze zeggen, nou ja, de kans op een Olympische... Olympische finale. Dat, uh, dat wordt waarschijnlijk uh, het criterium. Maar ook daarvoor geldt dat het best wel lastig is om te bepalen wie van de twee nou de grootste kans op maakt: Celine Vergerner of Wyomi Marcela. Celine Vergerner zou in de meerkampfinale uh, kunnen komen. Dan moet ze bij de top 24 eindigen tijdens de spelen. Nou ja, dat is een, uh, een reële optie. Maar uh, sprong, het onderdeel van Wyomi Marcela, is een onderdeel waar niet te veel turnsters aan meedoen. Dus dat maakt de kansen op een finale plaats ook weer wat groter. Dus dat wordt nog best een lastige afweging. We hebben natuurlijk een paar uh, goede tijden gehad voor het Nederlandse turnen dat er nu geen ploeg aanwezig is op te spelen. Is dat een grote tegenslag voor uh, de Nederlandse turnwereld? ja met name voor de bondscoach Gerben Wiersma, want die is altijd erg uitgesproken geweest in de ambities. Die wilde met een team naar de spelen. Uh, voor alle duidelijkheid, de laatste keer dat dat gebeurde was in 1976, dus zo verwend zijn we nou ook weer niet. Maar um, daar hebben ze wel echt op ingezet en ze hebben continu met dat team getraind en ze hebben al jarenlang die missie ingezet en die moest uitmonden in een perfecte wedstrijd uh, tijdens dit uh, testevent. Maar ja, een hele reeks aan blessures heeft wat dat betreft roet in het eten gegooid. Selim van Gerner en Joy Goedkoop, de twee kopvrouwen van Nederland, je kon er niet bij zijn. Het roept heel veel vragen op over hoe dat zo heeft kunnen komen. Die zullen ongetwijfeld de komende tijd beantwoord worden. Maar feit is dat Nederland weer niet met een team naar de Spelen gaat. En dat is teleurstellend. En die teleurstelling die zullen we na zessen nog van de Turnsters horen. Van jou, via jou. Edwin Cornelissen, dankjewel. Mitt Romney stelde niet teleur afgelopen nacht bij de Republikeinse voorverkiezing in de staat New Hampshire. Hij won er met redelijk gemak. Tijdens de voorverkiezingen in Amerika wordt bepaald wie de tegenstander wordt van president Obama bij de verkiezingen in november. Volgende week is het hele circus aan het stemmen in South Carolina. Achtergebleven, Wessel de Jong in New Hampshire, want uh, Romney, neem ik aan, is al campagne aan het voeren in South Carolina. Ja, ze zijn allemaal al meteen door naar South Carolina gegaan. Dat wordt toch een hele belangrijke... Kijk, Iowa en New Hampshire waren natuurlijk hele belangrijke examens voor de kandidaten. Maar het waren ook een soort gemeenteraadsverkiezingen hier. Ze konden echt nog, iedere kiezer konden ze de hand schudden. South Carolina wordt de eerste echte grote staat die er aankomt. Televisie gaat daar een, een veel belangrijke rol spelen. Nou, twee dingen met South Carolina. Hier zit de echte oppositie van, van, van Romney. Hier zitten de hardcore conservatieve, veel evangelische stemmers. En die zullen hem proberen zwart te maken met zijn, met zijn mormoonse geloof. Ze zullen dat geloof gaan neerzetten als een soort, ja, als een soort rare secte. En verder in South Carolina, het is traditioneel gewoon zo dat hier de campagne echt het vuilst gespeeld wordt. Dat zal hier echt onder de gordel gaan. Ja, en wat voor voorbeelden kun je daarvan zien? Want ik kan me toch herinneren uit jouw reportages dat er al behoorlijk te keren is gegaan de afgelopen weken. Ja, nou, in 2008, toen McCain daar campagne liep, gebeurde dat al. Die heeft een zwarte adoptiedochter. En er kwam er gewoon een filmpje waarin werd gezegd... dat het een kind uit een buitenechtelijke relatie was. Daar kon hij zich nauwelijks tegen verweren. Nou, Romney is natuurlijk een brave huisvader. Die zal zo'n filmpje niet krijgen. Die wordt aangepakt op zijn verleden als CEO van Bain Capital. Investeringsmaatschappijtje dat bedrijven kocht, koopt... En en verkoopt. Nou, in dat filmpje wordt hij neergezet als een medogeloze kapitalist... die bedrijfjes koopt, ze leegzuigt, mensen op straat zet... en zichzelf dan eigenlijk alleen maar verrijkt... en absoluut geen banen heeft gecreëerd... waar hij zich steeds zo op laat voorstaan, Romney. Maar hoe handig is het om die campagne nu al zo hard te spelen... als je bekijkt dat Romney inderdaad de gedoodverfde kandidaat is... voor de Republikeinse Partij. Daarmee geef je Obama behoorlijk wat munitie voor later in de race ja, nou, Het antwoord dat je daar stevast op krijgt is dat, uh, dat ze zeggen van ja uh, uh, deze zes kandidaten zijn zo sowieso allemaal, we maken nu ruzie, maar ze zijn sowieso allemaal beter dan Obama. Maar je ziet inderdaad dat het, dat het spotje niet goed uitpakt. Het is afkomstig van Newt Gingrich, van een organisatie die met hem verbonden is. Hein, Newt Gingrich, de former Speaker of the House, voorzitter van de Kamer. En je ziet dat hij absoluut niet stijgt in de peilingen, Newt Gingrich. De Republikeinse Partij is natuurlijk de partij van het bedrijfsleven. En die zitten helemaal niet op te wachten dat het uh, kapitalisme terecht, uh, terecht staat. En inderdaad wordt er ook gezegd wat jij ook zegt. Hè, dit zijn de spotjes die je verwacht van de, van de democraten. En er is ook al gezegd dat de, de leider van het campagneteam van Obama zou zijn vingers aflikken bij het script van dit filmpje. Dus het heeft er toch veel van weg inderdaad dat uh, Newt Gingrich zijn uh, hand heeft overspeeld met dit spotje. Op naar South Carolina. Wanneer precies? Uh, 21 januari gaat het, uh, gaat het plaatsvinden. Wessel de Jong, dankjewel. Het NOS Radio 1 journaal Media Overzicht. De vervolging van Tom Karremans, commandant tijdens de val van Srebrenica, lijkt dichterbij te komen. Volgens Opinieweekblad Vrij Nederland overweegt het Openbaar Ministerie hem samen met twee collega-militairen strafrechtelijk te vervolgen verschillende bronnen bevestigen dat de zaak Karremans... eind deze maand onderwerp van gesprek is... op een bijeenkomst met hoofdofficieren. Bij die sessies schuiven ook mensen aan van buiten het OM... onder wie een militair en een kenner van het internationaal strafrecht... schrijft Vrij Nederland. Dat er op landelijk niveau wordt gesproken over de zaak... bevestigt vermoedens dat het OM een strafproces als een reële optie ziet. Bij de val van de Bosnische enclave in juli 1995... werden zeker 7.000 Bosnische moslims vermoord. Het CDA gaat de koers verleggen, dat kon u bij ons ook al horen. NRC Handelsblad trekt die conclusie dat het echt een verlegging is... nadat de krant enkele bronnen heeft gesproken... die gisteravond bij de vergadering van het partijbestuur op een geheime locatie waren. De bestuursleden kregen een conceptrapport te lezen van 23 pagina's dat ze een half uur voor het begin van de vergadering kregen... en na die tijd weer moesten inleveren. En behoorlijk gelekt werd er, want twee van de acht thema's... in dat conceptrapport van het CDA... worden door de bronnen politiek gevoelig genoemd. Dat zijn de woningmarkt en de multiculturele samenleving. Zo moet wat wordt genoemd de perverse hypotheekrenteaftrek worden aangepakt. Daarnaast moet de partij zich kritischer gaan opstellen... ten aanzien van gedoogpartner PVV. Want de multiculturele samenleving is geen mislukking. Zo is volgens NRC te lezen in, het conceptrapport van het CDA. in België hoeven ambtenaren misschien toch geen taalexamen te doen. Het idee was om ambtenaren te toetsen op hun kennis van de tweede landstaal. Dat is al een besluit van tien jaar geleden, maar tot nu toe heeft niemand daar iets mee gedaan. Totdat de staatssecretaris voor ambtenarenzaken dit besluit pas geleden uit de kast haalde. Vanmiddag is er door Belgische parlementariërs over gesproken. Volgens de krant De Standaard lijkt er geen meerderheid voor het taalexamen te vinden. Vooral aan Franse kant werd er Lau gereageerd overigens bekende staatssecretaris Hendrik Bogaert... zelf ook niet perfect tweetalig te zijn. De voorgenomen nieuwe Europese belasting op financiële transacties... kan in Amsterdam 4000 mensen hun baan kosten. Dat valt te lezen in het Parool. De krant baseert zich op uitspraken van beurshandelaren. Hun werk verhuist waarschijnlijk naar een beurs buiten de eurozone. Het plan is om op elke financiële transactie belasting te heffen. Bijvoorbeeld 0,1 bij aandelen. De effectenbranche vreest dat Amsterdamse handelshuizen zullen uitwijken naar Londen, Zwitserland of de Verenigde Staten. De brancheorganisatie heeft het probleem aangekaart... bij de politiek in Den Haag, maar heeft daar geen gehoor gevonden. En dan nog wat participerende journalistiek door de Leeuwarder Courant. De krant heeft Astro, de vuurpijlmuis, geadopteerd. Deze muis werd rond de jaarwisseling door twee mannen uit Drachten... aan een vuurpijl geplakt om te worden afgeschoten. In eerste instantie overleefde Astro het incident... en het bekommerde de redactie van de Leeuwarder Courant zich over het dier. Maar na een paar dagen is de muis alsnog overleden. En nu is de astro te zien in het Natuurmuseum in Leeuwarden. Het diertje is de afgelopen dagen geprepareerd om aan het publiek te kunnen worden getoond. Hoe dat opzetten in zijn werk ging, is te zien in een filmpje op de site van de krant. Het is wel voor kijkers met een sterke maag. En gelukkig heeft de Leeuwarden Courant goed nieuws over de tweede muis... die door de vuurwerk van Dalen was aangekocht om ook af te schieten. Hij is teruggevonden bij Blokken, tegenover de dierenwinkel in Burgum, waar hij werd gekocht. Huis 2, die de naam Nout heeft gekregen... is ook door de redactie van Leo de Leoa Courant geadopteerd. Hij heeft nu de plek van Astro ingenomen. Tot zover het mediaoverzicht. Zometeen na zessen zijn wij terug met het Radio 1 journaal. Dan praten wij met Hans-Jaap Melissen, onze verslaggever... die in veel landen in de Arabische wereld is geweest. We praten met hem over de Franse journalist... die is omgekomen in de Syrische stad Homs... Die is uh, namelijk een bekende van Hans-Jaap Melissen geweest. En we zijn bij Eefde, waar die gevallen sluisdier uit het water wordt getild.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 Bespaar ook op uw accountantskosten bij Herman Weijma, Cubus Amsterdam Oud-West. Dit is Radio 1.